In Eindhoven werd het 7-0 voor Oranje. Daardoor blijft Nederland koploper in groep 3. Bij de mannen in de eredivisie is één wedstrijd gespeeld. Excelsior won thuis met 2-1 van Willem II. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Minima rond 6 graden. Morgen zonnig. Maar vooral in het westen ook wat hoger wolkenvelden. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Ook zondag is het warm, maar met wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.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 Mensen met een te fors postuur zijn tijdens de dodenherdenking... op de Waalsdorpervlakte niet meer welkom als erewacht. Er waren klachten over de groeiende buikomvang van sommige erewachten... en het oogt niet mooi, dat zegt de lokale vereniging... die de herdenking op 4 mei organiseert. Ik was even twee minuten heel stil toen ik dit bericht las. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Vijf jaar is Willem-Alexander koning. Een koning die graag dicht bij het volk wil staan... maar is het staatshoofd daardoor niet te gewoon geworden... Sander van der Wil praat met premier Rutte over dienstweek... en Rutte's ambtgenoot Donald Trump zoekt ruzie met China... door de importheffingen op veel producten te verhogen. Wat zijn voor Nederland de bedreigingen... maar ook de kansen van zo'n handelsconflict? En de meeste kerken lopen leeg. Toch opent er binnenkort een klooster voor jongeren. Want die blijken grote behoeften te hebben aan bezinning en rust. Straks meer daarover, eerst het nieuwsoverzicht van. Vrijdag 6 april. Sommige Nederlanders maken zich ook zorgen over de gevolgen voor hun privacy... van deze nieuwe wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. En dat begrijp ik heel goed. Zo bracht minister Ollongren het nog voor het referendum. Maar na de aanpassingen van het kabinet... voelen tegenstanders zich nog altijd niet serieus genomen. Nee, het is eigenlijk best wel een grote teleurstelling. We hadden gehoopt dat uh, op zijn minst de sleepnetbevoegdheid eruit gaat. Um, dat er iets gedaan wordt met de automatische toegang tot databases. Iets met het hekken van derden. En daarom dreigen ze naar de rechter te stappen. En uh, wij denken dat het Nederlandse wet daar hard, heel erg mee in strijd is. En dat de Europese rechter en ook de Nederlandse rechter niet heel veel anders kan dan zeggen: sorry, maar dit gaat gewoon veel te ver. Premier Rutte snapt daar niks van. Ja, hier ligt eigenlijk een goed. Ik was zelf wel tevreden over. Dus die, ja, ik vond het wel goed eigenlijk. Een andere beslissing van het kabinet. Binnen twee jaar moeten alle rookruimtes in de horeca weg. We moeten vooral zien uh, roken als een verslaving en niet als een lifestyle. Dus we moeten zorgen dat het ook niet wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. En dat doe je in feite met rookruimtes. Je prikkelt toch rokers om te gaan roken. Niet alleen balen voor rokers, maar ook voor kroegeigenaren ze zadelen ons op met regels. Daar moet je naar investeren. En uh, nu uh, wordt die regel maar in, in, in, de, in, in de kas gezet. En, en, en, en mag het niet, dus kan ik opnieuw weer gaan lopen investeren. En dat irriteert natuurlijk mateloos. Een rookvrije generatie zoals het kabinet wil... dat hoeft niet zo van deze kroegeigenaar. Ja, maar je moet ieder mens respecteren. Als mensen graag een sigaretje roken, prima. Wij hebben daar de ruimte voor. Ja, en de nieuwe generatie die opgroeit... moet ook minder op hun tablet en hun mobiel zitten. Daarvoor waarschuwen wetenschappers. Het is voor jonge kinderen vooral heel belangrijk... dat ze nog dingen leren in de offline-wereld, om het maar even zo te zeggen. He, hoe dingen ruiken en voelen en bewegen. En dat leer je nou eenmaal niet vanaf een scherm. Deze moeder probeert het al. Ik heb zoiets van uh, lekker met de blokken, met de auto's. Lekker ouderwets eigenlijk. En uh, mooi weer is lekker naar buiten. En dan proberen we toch eigenlijk dat ook wel zo lang mogelijk vol te houden. En wat nou als dat niet lukt? Ze kunnen heel erg zeuren, maar uh, dan zie maar wat je doet. Gebruik je fantasie en gebruik de spullen die er zijn. En mocht een tablet dan toch een keer nodig zijn... van twee tot vier hooguit een half uurtje en van vier tot zes een uurtje. Dus dat is een stuk minder dan hoe de praktijk er nu uitziet. En nou, tot slot geruststellend nieuws voor de Radio 1-presentatoren... over de plopkappen die over de studiomicrofoon zitten. Ik denk wel eens bij deze plopkappen... mijn god, wat zit er allemaal in en op... En dus liet collega-presentator Lara Rensen van Nieuws Co. het onderzoeken en jawel... Inderdaad, daar zit van alles op. Zowel bacteriën als schimmels op de top. Okay. En veel minder op de zijkant. Mm, klinkt heftig, maar het valt best mee. Het zijn wel algemeen voorkomende schimmels, denk ik. Dus ik denk dat, dat als je gewoon lucht bemonstert, zie je ook wel van dit soort structuren okay. terug. Dus we ademen ze ook in. Ja, en het meest geruststellend, de poepbacterie... Die zat er niet op. Er zitten er geen op, dus jullie zijn echt keurig in de hygiëne bij de NPO. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Ja, dan gaan we naar Brazilië, naar Sao Paulo. Oud-president Lula, die ook de belangrijkste kandidaat is... voor de komende verkiezingen, houdt zijn land in spanning. Hij moest zich ruim een uur geleden melden bij de gevangenis... om een celstraf van 12 jaar uit te zitten, maar Lula kwam niet opdagen. Correspondent Mark Bessems, goedenavond. Goedenavond. Ja, je bent nu op de plaats waar Lula zich wel ophoudt. Daar staan ook duizenden supporters van hen. Heeft hij hen al toegesproken? Um, nee, tenzij dat nu de afgelopen minuten is gebeurd. Ik heb, uh, ben even uit de uh, drukste uh, uh, massa weggegaan om met jullie te kunnen praten. Maar uh, er zijn een heleboel sprekers hier geweest. En iedereen wacht eigenlijk nog steeds op Lula. Um, en tegelijkertijd, ja, het is hier echt. Uh, het, het blijft volstromen. Er komen steeds meer mensen. En niemand weet eigenlijk precies wat er gaat gebeuren, want we wachten eigenlijk al een uur of twee op Lula. Want wat is zijn plan? Wat hoopt Lula hiermee te bereiken? Geen idee wat hij precies gaat doen. Iedereen wil graag weten wat er nu aan de hand is. Er zijn geruchten. Hij zou hier gewoon willen blijven zitten, zodat de politie hem aan moet komen halen. Maar er zijn ook mensen die zeggen nee, er wordt op dit moment onderhandeld. Tussen zijn advocaten en de federale politie van Brazilië over uh, een rustig moment en een rustigere plek om, uh, nou ja, om uh, uh, zich aan te geven, zou ik zeggen. Dus we weten het niet. Wat wel duidelijk is, is dat Lula uh, is natuurlijk ook een kandidaat, althans op dit moment. Hij mag straks uh, officieel niet meer meedoen met de verkiezingen waarschijnlijk, maar zijn partij en Lula uh, die willen natuurlijk ook dit gaan gebruiken. Ik bedoel, stel je voor dat hij straks uh, met geweld geboeid en al wordt afgevoerd hier, ja dan krijg je toch echt een hele, laten we zeggen, een golf van verontwaardiging onder heel veel mensen. Want Lula is uh, nog steeds bij heel veel mensen geliefd. En uh, ja, als je dus denkt in campagnetermen, dan zou het misschien een idee kunnen zijn voor Lula en zijn arbeiderspartij om dit nog een beetje te laten escaleren. Van de andere kant, als hij... Niet gaat meewerken als hij uh, zich uh, gaat verzetten. of als hij en zijn partijgenoten oproepen tot verzet. Ja, dan kan hij uh, nog weer een extra uh, veroordeling aan, aan zijn broek krijgen. want dat is namelijk illegaal. Maar het is speculeren, want voorlopig gebeurt hier vrij weinig. en we wachten we nog steeds op Lula. Dankjewel, Mark Bessems vanuit São Paulo. En de krant van morgen die heeft Jan van der Putte gelezen. Voor vreemdelingen die vallen onder het generaal Pardon... dreigt een financiële strop, schrijft Trouw. Tot nu toe was het verlengen van hun verblijfsvergunning gratis... maar nu kost het 355 euro per persoon. Voor een gezin met kinderen kan dat flink oplopen, zo waarschuwt vluchtelingenwerk. Het is niet zoiets als een parkeervergunning. Als je het bedrag niet kunt ophoesten, moet je misschien wel het land uit. De asbestbranche houdt iedereen voor de gek. De Nijmeegse hoogleraar Ira Helsloot voetert er in het AD flink op los. Bedrijven die asbest verwijderen... hebben de veiligheidsregels steeds verder opgevoerd... en verdienen bij kleine risico's ontzettend veel geld. Een woningbouwcorporatie in Nijmegen, Nijmegen... moet voor een asbestsanering ruim 8 miljoen betalen. Alles moet volgens de hoogste gevarenklasse gebeuren. En als dat gebeurt in de laagste klasse... kost het nog geen 1,5 miljoen. Diverse hulporganisaties doen in het Nederlands Dagblad wat mopperig op de SGP. Ze vinden het vreemd dat die partij een alliantie, een samenwerking heeft aangekondigd op het gebied van pro-family. Het is de bedoeling van de SGP dat zo'n alliantie de aanvallen op het traditionele gezin afslaat. Een van de hulporganisaties, Marriage Week Nederland, zegt met allerlei partijen samen te werken. Van sociaal-democraten tot de SGP. De aankondiging van een alliantie is echt voorbarig. André Rieu, de koning van de wals, verdedigt in de Telegraaf zijn optredens in Israël. Pro-Palestijnse activisten riepen hem op om de concerten af te blazen. Maar dat wilde Rieu niet. Israël is een nieuwe markt, zegt hij. We zijn ook in onderhandeling met Egypte, Libanon en Jordanië. Ik speel gewoon overal. En ik doe niks meer, alleen nog boeken schrijven. Jan Pronk, de oud-minister, vertelt in een volkskrant over zijn nieuwe boek. Dat gaat over Rwanda. En hij vertelt over zijn hartinfarct. Ik heb zo'n geluk gehad, zegt Pronk. Er waren complicaties, maar het is allemaal goed gekomen. Mijn verjaardag is voortaan niet meer op 16 maart, maar op 16 mei. De dag dat ik opnieuw kon beginnen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Cause today I swear I'm not to win anything. Nothing at Bruno Mars met the lazy song. Het is vrijdagavond, tijd voor het gesprek met de minister-president... en deze week een primeur voor Xander van der Wulp. Het wordt zijn eerste gesprek met premier Rutte in dit programma. Goedenavond, Xander. Hoi, Simone. Ja, iets meer dan twee weken geleden was er dat referendum... over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De tegenstanders waren in de meerderheid. En het kabinet kwam vandaag dan eindelijk met aanpassingen. Zat Rutte tevreden tegenover je? Ja, zeker. Nou zit Rutte natuurlijk eigenlijk uh, nooit met een slecht humeur aan tafel. Maar hij was erg opgetogen over het feit vooral dat er met vier partijen in de coalitie... toch redelijk soepel een compromis gevonden is. En hij hoopt duidelijk dat de nee-stemmers ook tevreden zijn met deze uitkomst. Voor het referendum dat Rutte de hele dag uh, per ongeluk het raadplegend referendum noemde... zei de premier nog dat hij de wet helemaal niet wilde aanpassen... in het belang van de veiligheid van het land. En dus was de vraag aan hem waarom toch deze wijzigingen. Ja, omdat er een referendum is geweest, uh, uh, raadgevend... ik moet nu het goede woord gebruiken... En dat betekent dat het kabinet moet kijken, wat doen we nu met de uitslag? Die uitslag, zoals u weet, was uh, negatief voor het kabinet. Uh, meer mensen hadden tegen dan voor gestemd. Uh, en we hebben gezocht naar een uitweg, uh, waarbij we zo goed mogelijk uh, de wet werk behouden voor de diensten. Maar wel, ook echt substantieel, uh, iets doen met de uitslag. Ja, maar, want van tevoren zei u, uh, die wet kan eigenlijk niet beter. Hij is nu heel goed. Vind ik ook. Dus ik vind de wet nog steeds. Ik vond de wet goed. En ja. ik vind de wet zeker niet slechter geworden. Ja, en de hele dag hoor ik u een beetje vermijden... dat u, dat u zegt, uh, hij is nu beter. Ja, van mij mag, die, mag je ook zeggen dat hij beter is zelfs. Maar voor mij was het belangrijkste dat hij niet slechter is. Uh, en dat er uh, ook echt serieus, uh, substantieel iets gebeurd is... met het feit dat veel mensen nee hebben gestemd. Met overigens de kanttekening dat je nooit zeker weet... waarom mensen nee hebben gestemd. Dat blijft altijd interpreteren. Ja, wat vindt u de belangrijkste wijziging? Ik vind ze alle drie, er zijn eigenlijk zes dingen die we doen, van drie wijzigingen. En uh, ik vind het nou, dat vind ik heel ingewikkeld daar een keuze in te maken. Het feit dat je met buitenlandse diensten alleen mag werken als die echt uh, ook gewogen zijn op hun democratisch karakter. En hoe ingebed ze zijn nationaal. Belangrijke en, zorg van tevoren bij tegenstanders. Zeker, zeker. En uh, het tweede punt is natuurlijk de bewaartermijn van gegevens. waarvan we maar zeggen, die moet je ieder jaar opnieuw toetsen. Um, maar ook de gerichtheid van waarop je dan op de kabel gaat zoeken... dat dat helemaal nu wettelijk wordt uh, uh, verankerd. He, dat is de motie uh, ook van het Kamerlid Recours ook geweest in het ja. debat. Volgens mij zijn dat drie dingen die belangrijk zijn... maar ook een aantal dingen die we doen... maar die zitten meer in de waarborgpunt van journalisten en medische gegevens. Ja, je kan ook zeggen... Uh, het zijn eerder toelichtingen van het kabinet dan echte aanpassingen... want veel was van tevoren ook al mondeling al toegezegd. Nee. Als je kijkt naar de... Uh, wel als je kijkt naar uh, journalisten en medische gegevens. Ja. Maar ah, we, en die motie-recours waar u het over had. Ja, maar die, is niet, die was niet wettelijk verankerd. Wat we nu nee, doen is hem ook wettelijk verankeren. Dat het op opschrijven. Ja, uh, plus uh, dat we ook precies daarbij gaan beschrijven, en dat gaat toch wel voorbij in de motie... ik denk in positieve zin, uh, welke, welke criteria je dan moet gebruiken om dat te doen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar journalisten en medische gegevens... zijn hebben we nu ook gezegd, we gaan daar vragen om vooraf toezicht op te houden... en achteraf, en in de evaluatie dat te betrekken. Dus dat krijgt wel veel meer gewicht. Ja. U wilt niet zeggen of hij nou slechter of beter is geworden. Die werd in, in ieder geval niet slechter. Uh, toch zei u vandaag, ja, het is goed nieuws. U was opgewekt dat u dit heeft geregeld. Heeft dat dan vooral te maken met het feit... dat u er in de coalitie van vier partijen redelijk soepel uitgekomen bent? Ja, in combinatie met dat wij allemaal met de wet door wilden op een manier waarvan wij zeggen... de mensen die tegen hebben gestemd, hoewel we niet weten in alle gevallen waarom... Ja. kijk je naar de maatschappelijke discussie, dan adresseer je... u noemde net ja. een paar, wel een paar van die punten. Maar die dan even dat, even dat proces in die coalitie. Want Alexander Pechtold die wilde natuurlijk dingen op papier wijzigen. En Buma van het CDA eigenlijk niet. En daar kan ik dan nou nooit wat over zeggen. Waarom niet? Ja, omdat uh, in een vierpartijkabinet waar de sfeer goed is... maar politieke verschillen van mening bestaan... Ja. de kans dat in de toekomst problemen oplossen lukt... kleiner wordt als ik ga dus vertellen, vertellen het nu wie, gelukt wie er, heeft ge, wie er moest bloeden en zo. Ja, en het mooie is wel dat vind ik uiteindelijk er echt een balans in is... waarbij niemand bloedt en we met z'n allen hier trots op kunnen zijn. Ja, dat is het goede nieuws. Dat is het goede nieuws, ja. ja. Het goede nieuws het zou je ook kunnen zeggen. Uh, dat referendum, dat heeft gewerkt. Het ging over een inhoudelijke wet... Mensen hebben zich erin verdiept, hebben uiteindelijk gestemd... en het kabinet komt naar buiten en zegt... nou, we hebben misschien wel gewoon echt een betere wet... Nou, kijk, luister, uh, daar is het heel simpel. Uh, als je voor referenda bent, uh, zou ik zeggen, dat zegt het kabinet overigens ook, ja. uh, dan moet je ook eerlijk zijn. Uh, doe dan een gewoon referendum, waarbij ook echte bevolking ja, en nee kan zeggen. We zitten nu ja, in een soort Ja, maar dat is misschien zo zwart-wit. En hier kunt u dan de, echte, de goede punten eruit pakken, zoals u zegt ja, dit keer gedaan te hebben. Het blijft hoogst ongelukkig, want je blijft toch interpreteren waarom hebben mensen nee gestemd. Je, zult altijd men kijk, je ziet nu gelukkig aan de ene kant veel positieve reacties ja. van mensen die zeggen: oké. Okay, uh, ze hebben echt hun best gedaan. Maar ook mensen zullen er zijn die niet tevreden zijn. Je blijft toch interpreteren. Ja, maar het Dat blijft, is zo ongelukkig. Dat vind ik toch een beetje dubbel aan hoe, als, hoe u vandaag acteert. U zegt, het is goed nieuws, de wet is misschien beter geworden. Maar ja. tegelijkertijd blijft u zeggen... Het is een gruwel, dat referendum. Ja, dat vind ik echt. Uh, kijk, als je, als je dan voor referenda bent... en zegt bovenop het feit dat 150 mensen uh, zonder een goed excuus... namens ons allemaal de besluiten nemen in het land in de Tweede Kamer... Ja. zodat wij verder in Nederland ons eigen werk kunnen doen... U kunt het zelf wel... Uh, nee, dan moet je een ander systeem doen. Dan ja. moet je zeggen. we, we maar gezegd, gaan niet. met 17 miljoen mensen. Nee, waar ik vaak wel voor zo zijn is dat je met 17 miljoen mensen op een, op een marktplein gaat staan en alle besluiten neemt. Het verschil is namelijk dat knokken. je niet alleen ja-nee zegt, maar dat je ja. ook inhoudelijk discussie hebt. Oké, okay, jij wilt dat, ik wil zus. Je maakt ja. afwegingen en schaarste. Dat doet de Tweede Kamer ja. namens die 17 miljoen mensen. Vervolgens leggen we dan zo'n uitkomst weer aan de bevolking voor. Nou dat begrijp er, ik niet. Nou, komt er misschien nog zo'n gruwel aan, nog een referendum over de donorwet. Hoopt u nou echt, deze week al vaak beschreven als een race, wie is er nou eerder? Degene die het willen afschaffen of degene die de handtekeningen hebben. Hoopt u echt dat u die race gaat winnen? Ja, Het punt is, dat, dat, dat, daar zou ik iets van kunnen hopen als ik erover ging. Nou, maar dat maar gaat de... u uiteindelijk. Als de Eerste Kamer erover heeft gestemd... moet het kabinet er uiteindelijk in het staatsblad plaatsen. Ja, nou ja, eerst moet... Ja. Maar, je. Moet eerst pas... u snel doen, langzaam doen. Ja, maar eerst wel de Eerste Kamer moeten besluiten wat ze mee doet. Het is hier echt stap voor stap. En uh, ja. de Eerste Kamer gaat over zijn eigen Maar, maar het is niet zo dat u er uh, totaal geen invloed op heeft. In deze fase heb ik er geen invloed op. In deze nou, fase gaat de Eerste Kamer over zijn planning. Maar wilt u die race winnen? Zegt u van, dat, ja, maar die dat referendum willen we echt niet. Ja, maar ik, als ik kijk naar uh, een, een race op televisie... waar ik zelf niet aan meedoe, ja, dan ho hoop <laughs> ik dat iemand wint. Ja, ja oké. Okay. Ja, u, u blijft er nog even buiten. Ja, ja, die handtekeningen die gaan lekker. Er zijn er al 27.000 binnen, zegt geen stel zojuist. zeiden ze vanavond. Mm -hmm. um, kan je dat nou wel echt negeren straks? We zullen het moeten zien. Kijk, Als er een wet is op het raadplegend referendum... en die ja, handtekeningen dan zijn, dan, niemand... dan komt het raadplegend referendum. Mensen gaan dat toch nooit vrij vinden van de politiek... als dat dan uh, toch niet doorgaat. Omdat toevallig uh, de wet een weekje eerder is afgeschaft. Ja, nou goed, dus, laten, we e laten we dan stap voor stap doen. Eerst eens okay. kijken wat de Eerste Kamer die wet doet. Goed, u gaat dit weekend naar China. Klopt. Kort nog even daarover. Ja. Ik was nogal onder de indruk van de delegatie die u meeneemt, zeg. Mevrouw Kaag, mevrouw Schou Schouten, Bruins... En Van Veldhoven, bijna het halve kabinet. Ja, we zijn met z'n vijven, uit van de 24. Ja. Maar het is een van de grootste, volgens mij is het de grootste missie die ik ooit gedaan heb. Nog ja. niet eerder dacht ik met zoveel bewindslieden. En wat zegt dat over de relatie tussen Nederland en China? Dat die ontzettend belangrijk is. Uh, het is uh, een handelspartner waarmee we in principe op dit moment 7% van onze handel doen. En dat is echt ontploft naar boven toe in positieve zin sinds uh, de afgelopen 20 ja. jaar. Terwijl er nog wel wat te doen is over China. Hè. Amerika en China vliegen elkaar in de haren. Klopt. Is dat, dan een plek, is dat dan iets waarvan Nederland denkt, daar springen wij lekker tussen? Deze, deze missie stond al veel langer gepland. En die handelsoorlog die er dreigt, is niet goed. Ja. Uh, je kunt aan de ene kant denken... Oh, misschien kan Nederland een paar kruimeltjes meepikken. Uh, omdat ze ruzie maken. Maar uiteindelijk voor ons land is het van belang... dat dat soort oorlogen uh, er niet zijn, handelsoorlogen. En dat dingen worden opgelost uh, in uh, de Wereldhandelsorganisatie. Is China, wat als je naar de handel kijkt... dan misschien een, uh, inmiddels een uh, belangrijkere bondgenoot dan Amerika? Nee. Nee, nee, nee, uh, Amerika is nog steeds... Ik zou even de staartjes precies bij moeten pakken. Maar met, met Amerika, alleen al wat wij aan, aan directe investeringen in Amerika doen... We werken daar 750.000 mensen door Nederlandse investeringen. Ja. Dat is nog steeds een gigantisch uh, belang. Ja. Uh, onze maar grootste er is partner, groeimarkt in Europa. Er ligt een groeimarkt maar China in China. groeit. China groeit. Uh, en Amerika blijft ook groeien. Maar China groeit natuurlijk heel snel. Ja. Afgelopen jaren, sinds u premier bent, bent u er al vaker geweest. koning ook regelmatig. Dan elke keer gaat het ook over mensenrechten. Zeker. Gebeurt dat deze keer ook? Absoluut. En je zag ook uh, toen wij de panda's kregen, dat ja. op dat moment de Nederlandse. Kan de je mensenrechten... daarna nog wel kritisch zijn? Ja, want als je dat die helemaal hebt. Terwijl ze aankwamen hier, was de, onze mensenrechtenambassadeur voor gesprekken, bilaterale gesprekken over de mensenrechten in, uh, in Beijing. Dus die gaan ook allemaal gewoon door. En zo hoort het ook. Goede reis. Dank. Ja, over die uh, Nederlandse handelsmissie naar China... en die handelsoorlog waar Rutte net met uh, Xander over sprak... praat ik verder met econoom Matthijs Bouwman van Nieuwsuur. Welkom. Ja, het is dus de grootste handelsdelegatie van Rutte... die zondag richting China vertrekt. En die komt ook nog eens op een perfect moment. Dat zei althans Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Is dat ook zo? Is dit echt het perfecte moment voor Nederland... om te, die richting op te gaan? Ja, ik denk vooral om te zorgen dat, dat wij niet een slachtoffer worden... niet vermalen worden in die oorlog tussen... nou, het is niet echt een oorlog natuurlijk... maar die, die, die handelsruzie die dreigt te ontstaan tussen China en Amerika... Er komt heel veel collateral damage. Heel veel bijkomende schade in zo'n oorlog. En dan kun je beter maar alvast eventjes hebben afgesproken. Wij zijn blijven vriendjes op het gebied van handel. Verder, ik denk ook zonder handelsoorlog... waren ze er ook met zo'n grote delegatie heen gegaan. Want, maar heel specifiek, hoeveel kan, wel, welke kansen liggen er in China? Ja, ik, geloof, ik geloof ook niet zo in kansen. Je ziet bijvoorbeeld wel dat het is nu... Trump heeft, heeft China met een lijst om zijn oren geslagen... van dit mag straks allemaal niet met land in... of moet 25% heffing op betaald worden. kwamen de Chinezen met hun grote lijst. En daar stond bijvoorbeeld Boeing op. Of vliegtuigen, middelgrote vliegtuigen stonden op die lijst. Ja, dan zie je dat ze in, in Frankrijk bij Airbus hun oren spitsen. Want dat zijn heel duidelijk twee concurrenten. Wat de ene niet krijgt, krijgt de andere wel. Mm -hmm. Nou, dat zijn de, de unieke voorbeelden waarvan je kunt zeggen... iemand profiteert. Maar over het algemeen kun je toch niet verwachten... dat uh, Nederland veel kan profiteren. Bovendien, uh, er komt daar... Heel veel aanbod op de, arbeid, op, de, op de wereldmarkt dat vroeger naar Amerika ging, wat nu een weg zoekt naar bijvoorbeeld Europa, waardoor ja, de, hier, de Chinezen kunnen concurreren met, met onze producenten tegen een lagere prijs. Dus het kan, het kan ook wel eens heel veel nadelen hebben. Maar je zou toch denken: VS en de VS en China staan ook, slaan elkaar inderdaad ja. om de oren met allerlei importheffingen. Ja, daar zouden Nederlandse producten aantrekkelijker van kunnen worden, toch? Ja, ik, ik vind het moeilijk om daar voorbeelden bij te verzinnen. Je kunt bijvoorbeeld voorstellen dat uh, de, de, de, de Chinezen leggen straks een heffing op soja. Want soja wordt vooral geproduceerd in staten waar ze op Trump gestemd hebben. Ja. Dat pakken ze handig aan. Ja. Ja, je ziet de sojaprijs is al heel hard gedaald. En soja wordt gebruikt voor veevoer. Nou, je kunt je voorstellen dat dan de Nederlandse boeren... Uh, goedkoper uit zijn met hun veevoer, dat de melkprijs daalt... of dat ze misschien dan weer makkelijker kunnen exporteren met hun vlees. Maar dat zijn allemaal echt hele erg kleine afgeleide effecten. Ondertussen staat het wereldhandelssysteem op, op springen. Mm -hmm. En als er nou één land is in de wereld wat het moet hebben... van eenvoudige, betrouwbare, vloeiende wereldhandel... ja, ik zou zeggen Hongkong, Singapore en Nederland... dat zijn de landen die het meest open zijn voor die globalisering. Dus ja, ook wij hebben er vooral bij te verliezen. Want schets dat doemscenario is, Rutte zei net inderdaad... we hebben helemaal niks te winnen bij zo'n handelsoorlog. Wat kan er voor ons gaan gebeuren? Nou, je kunt je voorstellen, het is, het is allemaal maar speculatief... Hè? maar stel je voor dat die Chinezen slaan nu terug... Eh, ten opzichte van Amerika, het zijn allemaal dreigementen nog... maar stel je voor dat er heel veel Amerikaanse producten... heel veel landbouwproducten met name, ook veel vlees... Mag dan China niet meer in of alleen tegen die heffing? Nou, dan zou de, Chinese, de Amerikaanse overheid bijvoorbeeld kunnen zeggen... nou, dat vinden we zielig voor de boeren. Die moeten weer op ons stemmen. Dus we gaan die boeren meer subsidiëren. En dan verschijnt er dus allemaal gesubsidieerde Amerikaans vlees... op de wereldmarkt. En daar moeten dan onze boeren weer mee concurreren. En zo gaat het zo werken. Dat soort ja, marktverstoringen, zo'n tarievenoorlog... werkt voor je het weet op alle markten in de wereld een beetje door. En ja, uiteindelijk is de wereldhandel werkt zo goed... omdat iedereen erbij gebaat is. Het is een heel fragiel systeem. Want je kunt altijd denken, nou het gaat nu zo lekker... als ik nu weer een beetje de boel ga flessen... door mijn eigen bedrijven voor te trekken... dan profiteer ik nog meer. Maar als dat daardoor dat systeem erodeert... Nou, dan heeft eigenlijk iedereen eronder te lijden. Dus meestal zijn er geen winnaars. Ja, en dat dreigt nu te gebeuren. Ja, het is allemaal grootspraak. Ik bedoel, we moeten wel bedenken wie het doet. Hè? Dat ja. is gewoon Trump die vaak uh, wild om zich heen slaat... Het uh, is ook heel bijzonder hoe hij dit gedaan heeft. Als je China wil aanpakken... en er zijn goede redenen voor om China aan te pakken... Ja, dan kun je dat doen, want uh, die spelen soms een beetje vals. Maar hij is begonnen met iedereen aanpakken. Hè? Nee, Nederland en Europa kregen ook een staalheffing... Canada en Brazilië en Australië. Nou, dat, inmiddels heeft hij zo'n beetje met al die landen... alweer een afspraak gemaakt dat ze toch niet getroffen worden. En pakt hij alleen China... Ja, het is allemaal heel irrationeel, want als je dat had gewild, dan had je natuurlijk meteen China moeten aanpakken. Dan had je nog vrienden gehad in de rest van de wereld. Ja, we hebben het natuurlijk constant over een oorlog. Jij ja. zei net al een beetje: hmm, Ja, kijk, een is oorlog dat een is een oorlog kanonnen en doden. We, ja. Het is een straat. Een handelsoorlog. Het is natuurlijk. overdrachtelijk bedoeld dat het een handelsoorlog is. En het lijkt op een oorlog, omdat het is eigenlijk meer een gevecht uh, De ene geeft de andere een klap. En dan slaat ik, vind het een beetje altijd uh, de dikke en de dunne, weet je wel. Uh, ja. Dat is het ongeveer. Maar ik dat is je ook koldag bijna. Nou, en dat is het ook. Het is ook heel tactisch. En dus we moeten niet vergeten, het, is allemaal, het ziet er allemaal woest uit, maar het is ook gewoon een tactiek. En de tactiek is: als iemand jou met tarieven treft, in een systeem waarin je had afgesproken dat je dat niet zou doen, dan is er eigenlijk maar één goede optie om te doen. En dat klinkt vrij dom: dat is hetzelfde terugdoen. En dat blijkt altijd toch wel de... He, terugslaan, eh, oog om oog, tand om tand. Mm -hmm. Dat leren we onze kinderen niet, maar in een, in een handelsstrijd is dat vaak wel een goede strategie. Maar dan moet je tegelijkertijd bereid zijn als de ander bij zinnen komt en zegt, oh sorry, zo had ik het niet bedoeld... om dan gewoon weer op de oude voet met vrijhandel door te gaan. Dus je moet wraakzuchtig en vergevingsgezind zijn. En daarna weer die andere wang toekeren. Precies. En, en dat, dat, zo hebben we al vaker het, het wereldhandelssysteem op de rails gehouden. Want het is natuurlijk van alle tijden dat er af en toe iets even uit het spoor loopt. En dan moet je inderdaad... Ja, het ziet er van de buitenwereld vrij irrationeel en, en een beetje kleuterachtig uit. Maar het, het staat wel in de handboekjes. En hoe waakzaam is de Europese Unie hierin? Ze hebben natuurlijk al eerder gedreigd... Oh, net als ja. China om met tegenheffingen te komen. Ja, dat was ook zo'n zo, zo, zo, zo zo oog tant om oog, tand om tand actie. Die ook, je kunt zeggen, heeft geholpen. Want toen heeft uh, Trump ingebonden. Ja, dit, dit is echt het terrein van de Europese Commissie. Hè, van de Europese Unie. Die gaan hierover. En uh, die hebben hun lijsten klaar liggen. En die zullen ook heel goed opletten. Of China nu niet, als ze de Amerikaanse markt niet meer kunnen bedienen... met goedkope spullen, niet die onder de kostprijs dan bij ons gaan dumpen. Dus je kunt het, het kan zo ver komen dat omdat de Amerikanen zoiets irrationeels doen, of misschien is het ook wel rationeel hoor, richting de Chinezen, dat uiteindelijk wij hetzelfde moeten doen omdat wij die, die producten die over zijn... anders op onze markt gedumpt krijgen. Maar waar eindigt dit? Het wordt nu echt een wedloop. Je schetst ja. het net al. China reageert weer op Amerika. Dat ja. heeft weer elders effecten. Waar zit de noodrem? Hoe stopt dit weer? Ja, het is heel moeilijk. En normaal gesproken eindigt dit... Bij, het, uh, bij de Wereldhandelsorganisatie. Die hebben daarvoor opgericht. En die gaat dan beoordelen of het allemaal wel binnen de regels is geweest. Want veel van deze dingen mogen wel. Maar je moet goede argumenten hebben. Ja, de, alleen, ja, zowel de, nou, de Chinezen zijn heel blij met de Wereldhandelsorganisatie. Die heeft de wereld voor ze geopend. Maar ook niet... Niet, ze spelen het ook niet altijd netjes. En Trump die heeft een hekel aan dat soort multilaterale organisaties. En dat zie je ook bij de benoeming van nieuwe rechters... die ze daar nodig hebben. Uh, daar doet Amerika al een tijdje niet aan mee. En het aantal rechters wat er, wat er nu zit... dat begint het minimum te bereiken. En dan mogen ze straks misschien geen uitspraken meer doen. En zo saboteert uh, het Amerikaanse overheid op dit moment... toch wel, vind ik duidelijk, het internationale handelssysteem. Maar daar zou het moeten eindigen. Maar daar geloof ik niet in deze keer. Want ik geloof niet dat... Uh, beide partijen bereid zijn om daar hun, uh, hun veten neer te leggen. En dan kan het alle kanten op. Dan, in de jaren 30, ik wil niemand bang maken, maar in de jaren 30 is zo de grote depressie ontstaan. Financiële crisis, toen zware handelsoorlog met echt 30% van alle goederen, of 60% van alle goederen verdwenen... Uh, van de wereldhandel. En toen een hele diepe recessie. Nou, uh, dankjewel, Matthijs. gaat ja. Ja, ja, u rustig slapen. Nog, Dat is niet, niet ja. het, het meest nee. verwachte scenario, maar nee. het is eerder gebeurd. Goed, dankjewel, Matthijs Bouwman.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 all the time when you went on your way girl i hope and pray that you come back someday but time has made some changes turned me upside down so you can beg me to. It ain't nobody. nobody home. You know you hurt me once. Mm -hmm. ain't nobody, it nobody home. Oh, you can beg me be still ain't nobody home. Ain't nobody, oh, nobody me, home from mm -hmm. mm -hmm. BB King. Ja, op 30 april is Willem-Alexander vijf jaar staatshoofd... en in die periode heeft hij zich ontwikkeld tot een ware burgerkoning. Dat betoogt historicus en koningshuisdeskundige Han van Bree... in zijn nieuwe boek Willem-Alexander, vijf jaar koning, dat morgen verschijnt. En Han van Bree zit hier naast mij en zijn boek ligt hier op tafel... Um, u bespreekt, u bespreekt in het boek de eerste vijf jaar van Willem-Alexander's koningschap. In het boek ook veel prachtige foto's. Gemaakt door Patrick van Katwijk, die de koning de afgelopen jaren volgde. Maar u zelf volgt uh, Willem-Alexander al veel langer. Hè? Ja, ik ben, ik ben ooit in uh, 1984 heb ik het aanzien van het Huis van Oranje geschreven. Uh, van uh, Willem van Oranje tot Willem-Alexander. En sindsdien ben ik het uh, bij blijven houden. En welk moment in de afgelopen vijf jaar, want laten we daar even tot beperken, uh -huh. typeerde hem het meest, vindt u? Uh, dat is een goede vraag. Um, nou, wat, wat mij uh, bijzonder opviel. Nou, laat ik zeggen, wat, wat misschien het meest mensen bijgebleven is, natuurlijk de MH17. En dat was uh, de eerste en tot nu toe enige echte ramp waar hij uh, mee te maken kreeg. En uh, de manier waarop hij daarmee omging. Uh, samen met Maxima, was natuurlijk ook heel stijlvol. En, In en heel gezien? gepast En, en uh, op gepaste afstand, maar wel heel betrokken. En wat, wat uh, opvalt aan Willem-Alexander is... Uh, dat hij toch heel betrokken is bij uh, mensen. Grappig overigens, uh, uh, gods van zijn moeder natuurlijk ook. Uh, als je met zijn moeder sprak... dan uh, was ze volledig gefocust op uh, de sprekers rondom haar. Dat, dat viel mij altijd heel erg op. En dat zie je bij hem uh, ook weer terug... Er wordt altijd heel erg benadrukt de verschillen tussen die twee... maar ik denk dat eigenlijk de overeenkomsten misschien wel groter zijn. Er staat in dit boek ook een foto, dan uh, zijn ze in, uh, op de Antillen. En dan zie je Willem-Alexander, uh, die luistert naar een aantal uh, kinderen. Volledig gaat hij op in dat gesprek. En, en volledig focussen alle aandacht aan uh, die kinderen geven... waarmee hij op dat moment aan het praten is. En dat is, denk ik ook een heel belangrijk uh, iets voor de monarchie dat uh, mensen het gevoel hebben dat ze gehoord worden. En u noemt hem in het boek dus ook een burgerkoning. Is ja, dat een voorbeeld dat u net noemde, is dat, of geeft dat weer een ander? Ja, nee, ook. Uh, het, het is ook een beetje een reactie op uh, zijn moeder uh, Beatrix, die uh, op een gegeven moment meer bijna uh, werd weggezet als een uh, elitekoningin. Een heel zakelijke koningin. Een heel zakelijk. Uh, maar ook een stijl had die bij haar paste. En, en uh, dat zie je bij Willem-Alexander nu ook. Die heeft gekozen voor een stijl die hem ligt. En, en uh, benaderbaar. En, en het ook heel prettig vindt om dicht bij mensen te zijn. Om uh, handen te schudden. Dus noods high five uh, ja. voortdurend te doen. Er staat ook een, een fotoreeks in. En dat is ook uh, de, de kracht als je een fotograaf hebt die dat allemaal op de voet volgt. Uh, waarbij Willem-Alexander uh, tussen uh, met name kinderen doorloopt. En dan eigenlijk alleen maar aan het high-five is, uh, links en rechts. En dan, zijn, dan staan er dan drie foto's achter elkaar. Om, om te laten zien dat hij dat op die manier, op een speelse manier, een beter swingende manier contact maakt. Ja, want hij was laatst ook uh, in Den Haag op de markt. Mm -hmm. En daar hebben we wat uh, geluidsfragmenten van. En uh, nu doen we het vanuit een praktijkschool. Uh... Oké. Okay. Ja, staan we dat hier. Is goed hè? Ja, ja, ja. ja fantastisch. Ik uh, was niet eens te doen dat hij hier zo stoppen. Nee, maar. Uh, <laughs> maar, ja, stoppen. maar ik dacht, ja. het is wel goed om te zien dat hier het Bevrijdingsfestival ook op deze manier. Ja, super. Oké, eh, ja, ja, heel typerend. Hij praat gewoon van man tot man. Ja, ja en, en hij was. Uh, dus, dus dit was dan een Bevrijdingsfestival. Maar hij was ook in, uh, op de markt uh, een paar jaar eerder in uh, de Schilderswijk. Uh, waar veel allochtonen wonen en, uh, en, en, en werken ook, want die hebben daar hun marktkraam. Daar loopt hij vrij makkelijk uh, soepel rond, praat met iedereen... en uh, ook uh, die bevolkingsgroep heeft heel erg het idee dat ze gehoord worden. en het is, uh, Hij heeft zelf uh, verbinden, als een van de belangrijkste elementen van zijn koningschap uh, genoemd... En dat, heeft die, dat doet hij op dat soort uh, momenten niet altijd zichtbaar voor camera's... maar wel is hij daar voortdurend mee bezig met luisteren... En, en zorgen dat mensen van allerlei verschillende groepen gezien worden. En is dat een, inderdaad een hele bewuste keuze geweest... om zich los te maken van dat meer afstandelijke koningschap... en wellicht meer zijn oma, uh, koningin Juliana? Ja, die ja, dat, ja, ja wat, want ja. Beatrix was natuurlijk weer een reactie op uh, uh, Juliana, zou je kunnen zeggen. Uh, je, onder Juliana was natuurlijk een beetje de linkse culturele elite vervreemd geraakt van de monarchie. En, en Beatrix heeft samen met Klaus... op een heel slimme manier die weer teruggehaald. Maar het gevaar daarvan is... dat je dan weer zelf ook als elitair gezien wordt. En um, Willem-Alexander heeft duidelijk... toch een, een iets bredere context gekozen. Ook iets... iets zou dat, dat klinkt meteen wat ordinair, maar dat zo bedoel ik het niet. Maar... Maar ik denk dan gelijk aan René Froker, dat hij daar in de arena volgens mij is. Ja, dat te dansen. zal hij nou niemand doen, denk ik. Dat, dat was van voordat hij koning werd. Ik denk dat hij daar nu iets meer. Maar dat is het wel. Ja, dus dat hij daar. Nou, je ziet het eigenlijk nog beter um, ook met um, staatsbezoeken. Hij heeft van zijn moeder overgenomen het fenomeen dat op een staatsbezoek je niet. Op de tweede dag weer een banket doet en, en dat je weer met z'n allen naast dezelfde mensen zit en eigenlijk geen tekst meer hebt, maar een cultureel iets aan te bieden aan het land waar je op bezoek bent. En uh, onder Beatrix is dat begonnen, maar die pakt er groots uit met, met grote symfonieorkesten en, en, en fantastische balletten in, in, in Rusland, noem maar op. Hij doet het ook, maar hij doet het kleiner. Ja. En hij doet het um, met, met, met verschillende soorten muziek door elkaar. Wat, wat geeft het de moderne? Jasje en, en een eigen tijdsgezicht. Uh, en dat is wat hij. En dat past bij hem. Ja. En wat mij ook opvalt, is dat hij ja, zijn emotie ook toont. We het vorig jaar ja. natuurlijk dat bekende interview van uh, Wilfried de Jong. Laten we daar even een klein ja. uh, fragmentje van uh, laten horen. U schetst in het begin het beeld op de raaksteen en later ook van die drie jongens die zo met elkaar ja. konden sparren. En nu zijn het er nog twee. Ja. U, hoe, hoe leeft u die mee? Ik zie dat u dat u aan uw gezicht, want u, dat is dat is aan u, u. ziet de emotie bij u altijd eraan af. Dat is ook. Dat is denk ik ook heel. Dat is wel echt in ieder geval dat. Ja. Ja. Dat ja, ging natuurlijk over de dood van zijn broer, een Friso. Ja, is dat belangrijk geweest dat interview ook, waarin die. Ja, eigenlijk met tranen in zijn ogen spreekt over het verlies en de rouw van uh, ja, zijn broer. Dat, dat, dat interview is denk ik heel erg belangrijk geweest voor zijn imago als, als uh, de mens achter uh, de vorst. En um, ook al omdat hij daar, vond ik, voor het eerst echt, echt over kwam. Um, vroeger heeft hij, hij heeft natuurlijk heel veel interviews, uh, of niet zo heel veel, maar in de loop der jaren interviews gegeven. En uh, eigenlijk totdat hij koning werd... vond ik die interviews altijd een beetje ongemakkelijk. Uh, dat je heel erg bijna zag dat hij zat te bedenken... van wat is nu het correcte antwoord. En hier was het uh, uit het hart. En uh, het, het, wat, wat mij frappeerde was dat heel veel mensen... ook die niet uh, typisch iets met het Koningshuis hebben... na afloop ook vol bewondering waren. Hoe uh, worden de komende vijf jaar... Nou, ik denk dat ze voortgaan op de weg... Uh, heel voorzichtig, zoals ze ook begonnen zijn, uh, bijslijpen. Je, je ziet uh, Koningsdag langzaam een beetje, beetje veranderen. Maar in, in feite heeft u, denk ik, in grote lijnen nu zijn vorm wel gevonden. Goed, dank u wel. Han van Bree, auteur van het boek Willem-Alexander, vijf jaar koning. Dank u wel. Graag gedaan.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 So confused, I remember well Stuffed into his strange hotel With a neon burning bright He felt the heat of the night hit him like a brain tree Moving with a simple twist of fate The saxophones of as as the sparrow played She was walking on the New York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 Simpel twist of fate, Brian Ferry was dat. Vrijwillig het klooster in. Je zou denken dat zeker jongeren daar niet echt meer op zitten te wachten. Toch opent u, dominee Rien van den Berg... in het najaar in het kloostercomplex in Diepeveen in Overijssel... zo'n jongerenklooster. Goedenavond, meneer Van den Berg. Goedenavond. Heeft u al veel aanmeldingen? Uh, die beginnen binnen te komen. We zijn waar moet ik dan aan nog... denken? Uh, dan moet je denken aan een... Uh... Een, een jongen die midden twintig is, een hovenier... en die door zijn baas gevraagd is of hij de zaak wil overnemen. En die denkt, ja, wil ik dat? En kan ik dat? En die denkt, ja, hoe moet ik daar nou uh, uh, over nadenken? Waar, waar, uh, waar vind ik nou een plek waar ik dat soort dingen... even goed op een rijtje kan zetten? En je moet denken aan Deborah... Ja, Deborah Dijkstra, die zit hier naast me. En die overweegt een tijdje een jongerenklooster in te gaan, hè? Ja, dat klopt. Ja. Waarom? Nou ja, ik dacht eigenlijk, waarom niet? Want ik was al een tijdje op zoek naar een andere plek. Ik woon nog in een studentenhuis. Uh, maar in 22? Ik... Ja. Nou, ik ben nu al 25. Oh, dan heb ja, ik ik ik het ben ik alweer. Gegeverd, uh... Ja, nou ja, ik word jonger geschat hoor. Dus uh, oh. nee, dat maakt niet uit. Maar um, ik was dus al een tijdje bezig om een andere plek te zoeken eigenlijk. Maar om nou een huis te kopen of te huren, dat is gewoon heel ja, kost heel veel geld. En uh, nou ja, ik moet ook nog een studieschuld afbetalen. Dus dat was voor mij niet echt een optie. En ik heb nog gekeken naar een tiny house, maar voordat dat project helemaal van de grond is, dat duurt ook nog een tijdje. En toen kwamen ze eigenlijk met het jongerenklooster. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk precies wat ik zoek. Een plek waar ik uh, nog iets meer tot rust kan komen, even kan afzonderen van de wereld. Omdat het druk, ja, die drukte af en toe, daar word ik echt knettergek van. Uh, en je leeft samen, je leeft op een hele andere manier. Uh, en ik kan ook bezig zijn met mijn geloof, wat ik ook heel erg belangrijk vind. Ja, meneer Van den Berg, waarom besloot u dit klooster te beginnen? Om mensen zoals Deborah inderdaad een plekje te geven? Nou, Het was eigenlijk, uh, eigenlijk iets wat, wat ontdekt werd door uh, Ben Lamore, onze, onze uh, initiatiefnemer. Die leidde een retraitecentrum in, in Maarsen. En die ontdekte dat in zes jaar tijd de gemiddelde leeftijd van de, van de retretanten... Uh, echt spectaculair daalde. Dus de mensen die daar binnenkwamen werden ineens enorm veel jonger. Verbaasde u dat? Nou, uh, uh, ik was ondertussen bezig met, uh, met weekenden organiseren naar het klooster Sion. En ik dacht aanvankelijk van nou een klooster dat is voor oude mensen. Maar ik zag die jongeren daar iets ervaren wat ze niet kenden. En wat ze in het begin ook vreselijk moeilijk... Vinden. Je moet je voorstellen, komen ze, komen ze vrijdagavond komen ze binnen... en dan leid je ze dat klooster binnen en dan, dan, dan worden ze al wat stiller. Maar vrijdagavond, voordat je gaat slapen, heb je dan een viering in de kloosterkerk. En in die viering, die duurt een half uurtje, maar zeven minuten van dat half uurtje ben je stil. Dan hou je gewoon je kop. En dat konden ze niet. En dat vonden ze verschrikkelijk, echt afschuwelijk, want ze konden hun hoofd niet uitkrijgen. En je ziet ze draaien en, en, en doen en, en, en je, uh, je gaat er dan mee door. Want in een kloosterlijk ritme, dat betekent bij ons... dat je vier keer per dag zo'n viering hebt. En gaandeweg zie je, zie je ze veranderen. En heel vaak op zondagmiddag, als de laatste viering geweest is... dan zeggen ze tegen me, uh, Rien, uh, ik heb voor het eerst van mijn leven rust in mijn kop... Maar hoe kan, hoe kan ik dit meenemen? Vertel me nou hoe ik dit mee kan nemen naar huis. Want ik heb, het, ik heb het nodig en ik kan het niet krijgen. En daarom een jongerenklooster. Deborah, jij zit hier ja te knikken... Ja, nou, dat is dus precies wat Rien zegt. Um, het, wat ik eigenlijk zoek is bijvoorbeeld... Nou, wat ik heel erg lastig vind is gewoon eigenlijk mijn telefoon. De druk van zo uh, media. toch weer op tafel. Ja, ik heb hem eigenlijk expres even <laughs> meegenomen. Maar het is zo'n ding wat eigenlijk gewoon een verslaving is... wat echt mijn soort derde hand is, wat ik telkens maar meeneem. En als ik hem mis, dan zit ik altijd in mijn broekzak te zoeken... waar is dat ding? Uh, terwijl ik denk, ja, ik heb hem gewoon even in mijn tas uh, gelegd. Waar maak je nou zo druk om? Uh, maar die bepaalde rust omdat gewoon in het dagelijks leven en, en, en voor durven kiezen om die telefoons even weg te leggen en even niet bereikbaar te zijn. Dat vind ik ontzettend lastig. Ik heb dat wel. Ik ging met mijn vriend op vakantie naar Egypte en toen besloten we om geen wifi te nemen, dus even een hele week uh, afgezonderd te leven. Nou, onze omgeving uh, die vond dat heel erg lastig. We kregen heel vaak telefoontjes. En gaat het wel goed met Deb en Jona? Want uh, wat is er aan de hand? Maar wij wilden gewoon eventjes offline zijn. En dat kon we eigenlijk niet, merkte. Want we dachten, we kregen heel veel druk van buitenaf. En ik zette dus even 15 minuten mijn telefoon aan. En ik was heel even online en ik kreeg echt driehonderd appjes binnen. Nou, het zweet brak me gewoon uit. Toen dacht ik, oké, okay, dit wil ik gewoon niet. Ik wil gewoon niet zo leven. Ik wil, we, nou ja, ik wil een tool krijgen of ik wil handvatten krijgen. Hoe ik zeg maar uh, er meer voor durf te kiezen om die telefoon eens links te laten liggen. En daarom vond ik dit initiatief ook heel erg tof. Dat ik dacht, oh, waarschijnlijk kan ik hier een ritme aangeleerd krijgen... waardoor ik die, die rust zeg maar, uh, echt veel beter in, in mijn ritme kan uh, inbouwen. Eigenlijk. en Meneer Van den Berg, hoe ziet een dag in een klooster eruit? Ja, die begint om, uh, om, om, om zeven uur. Uh, en dan, dan kom je bij elkaar in de kloosterkerk. En dan hou je de eerste viering al. En die begint met een, met een lauden in de kloostertraditie. En dat betekent de lof. Dus je, je begint met uit te zingen... dat je blij bent dat je deze dag hebt gekregen. En, uh, en uh, in de christelijke traditie uit je dat natuurlijk naar God. Dan zeg je, dank u wel, heer, dat, uh, dat deze dag weer voor me ligt. En dan vraag je of God hem wil zegenen. En, uh, en daarna... Ga je eten en je werk doen en dan ben je druk aan het werk. Want een klooster is ook gewoon hard werken. En om twaalf uur gaat de klok weer. Of om tien voor twaalf. En dan laat je wat het ook is uit je handen vallen. En dan ga je weer naar de kerk. En dat leert je dat er, dat er iets is wat belangrijker is... dan dat gejacht en die chaos en die druk die er altijd is. En dat is je ziel. En uh, in zo'n kloosterlijk ritme heb je vier keer op een dag... zo'n moment dat je even alles uit je handen kan laten vallen... alles van je af laten glijden en, en zeven minuten gewoon stil zijn. En ja, wat je dan doet, of je dan, of je dan wilt bidden of gewoon wilt aarden... of helemaal niks wilt denken even... Maar het is allemaal even heerlijk. Ja, maar het is een part-time klooster. Het is niet zo dat je daar de rest van je leven zult blijven, Deborah. Nee. Oh ja. nee, nee, misschien zou Rien dat wel willen, maar dat ga ik echt niet doen, Rien. Nee. <laughs> ik heb daarvoor een te leuke vriend, sorry man. Ah. Maar hoe ziet, hoe ziet een part-time kloosterling eruit? Dan mag je gewoon uh, naar huis of naar je werk? Hoe gaat ja, dat? ja, je gaat in principe gewoon uh, naar je werk. Dus, uh, voor, maar voordat ik naar mijn werk ga, kies ik er dus al voor... om eerst uh, naar een kerkdienst, ja, ik noem het even een kerkdienst te gaan... Uh, en eventjes dus zeven minuten stil te zijn voordat je dag begint. Dus niet meteen die telefoon pakken, maar eerst zeven minuten stil te zijn. Uh, daarna ga je gewoon naar je werk. Dus bij de middagvieringen zal ik bijvoorbeeld niet zijn als ik gewoon aan het werk ben. Maar als ik dan weer terugkom, ga je eerst weer naar zo'n dienst... En kom je weer eerst in de stilte en daarna ga je. Nou ja, er, zijn, er zullen ook workshops zijn. Of nou, je bent ook natuurlijk met elkaar. Dus je gaat met elkaar eten. Maar ja, je moet ook gewoon schoonmaken. Want ja, de toiletten moeten toch ook gedaan worden. Uh, maar één, je, je, dan kan je gewoon uh, naar je kamer of even in de chillruimte zitten. Chill, en, dat klinkt al wel. Ja, heel. dat is wel echt super relaxed. <lacht> en het is een super mooie omgeving. Met een hele mooie haag. Waar je doorheen kan lopen. Dat vind ik nu al een van de favoriete plekken. Ja, dat is dus zo bijzonder. Het lijkt echt alsof je door een film loopt. Dat is echt. En moet je geloven zijn. Jij bent bent Gelovig, maar hoe zit dat met de andere mensen die, die nee hoor? Mee nee, doen? nee, je mag, uh, nou ja, maakt voor mij niet uit. Ik zou er zelfs voor pleiten om juist ook ongelovige mensen uit te nodigen om naar het klooster te gaan. Want volgens mij is dat super uh, interessant om elkaar zo te, ja, te ontmoeten en in een hele andere setting elkaar te leren kennen en ook echt die verbinding met elkaar te zoeken. Want eigenlijk beleef je iedere dag. Ja, vier keer per dag hetzelfde, gezamenlijk, uh, in stilte. En volgens mij kan je heel erg veel van elkaar leren... en verschillen we helemaal niet zoveel van elkaar. Ook al ben je gelovig of niet gelovig, uiteindelijk willen we vaak allemaal wel hetzelfde. Zeker mijn generatie. Want hoe kijken jouw generatiegenoten naar jou? Als jij vertelt, ja, ik ga uh, komend jaar ga ik toch uh, part-time een klooster in. Ja, nou, ze verklaren me wel een beetje voor gek. Ze zeiden, oh, Deb, wat heb je nou weer voor project bedacht? Um, maar ergens triggert het zich ook wel. Dat mensen zeiden, oh, maar uh, ik heb hier ook over nagedacht. En Mag ik hier ook met mijn man of vrouw komen? Of als ik uh, een stelletje ben, mag dat ook? Of mag ik een keer in een weekend komen? Uh, hoe gaat dat eruit uh, zien? Uh, en heel veel mensen hebben gewoon die herkenning. Van, ja, ik herken dat, die druk. Uh, hoe kom ik ervan af? Hoe ga ik om met, met die telefoon? Hoe ga ik om met altijd bereikbaar zijn. Uh, met alle prikkels die je krijgt via Facebook en Instagram. Uh, dus ik heb ook heel erg veel er herkenning. En ik hoop ook wel dat mensen er steeds meer voor durven kiezen... om, om in die rust te gaan. Je hoeft niet altijd bereikbaar te zijn. En uh, je mag er echt wel voor kiezen... om eens even zeven minuten op een dag stil te zijn. Die tijd ga je echt niet missen. En als je beseft hoeveel geluid en lawaai eigenlijk je altijd om je heen hebt... dan is die zeven minuten stilte voor mij in ieder geval echt een verademing. En wanneer ga jij daadwerkelijk het klooster in? Wanneer is dat moment? Leef je daar al echt naartoe? Ja, het is, uh, het is 1 september... En Mijn huisgenoten zeiden al, ja, Deb, wanneer ga je je kamer dan, kamer dan opzeggen? En ik zei, ja, dat vind ik eigenlijk nog wel een beetje spannend. Misschien verhuur ik hem toch wel onder. Misschien word ik wel helemaal gek in dat klooster. En denk ik, ah wat moet ik met al die stilte? Dat zegt Rien ook altijd. Je gaat heel veel onrust ervaren, en denk ik. Hmm. <laughs> maar uh, in principe 1 september. En Rien van den Berg, heeft u uh, er heel veel zin in in het begin? We hebben nog heel, nog heel weinig tijd, dus... Ik denk voor het ja of nee, hè? Ja, ik kan niet wachten. Ja, Goed, dank jullie wel. Rien van den Berg en Deborah Dijkstra van het Jongerenklooster. Dat er binnenkort, vanaf 1 september, geloof ik, gaan jullie van start. Ja, het oogste zit er weer op voor vandaag. Hierna het hoorspel: half uur en natuurlijk nooit meer slapen. Daarin een gesprek met Stinette Bosklopper. Ze schreef het scenario van de nieuwe Nederlandse speelfilm Cobain. En het gaat niet over nirvana, maar over een jonge jongen van 15 jaar en zijn problemen. Morgenavond zit op deze stoel Shayla Sital Singh. Ik wens u een hele goede nacht.